Jeroen van Kamp met het Nr. Journaal. Ook in Europa wordt ervoor gelobbyd om bevroren Russische tegoeden in te zetten voor de wederopbouw van Oekraïne. De voorzitter van de Europese Raad, Michel, en de Britse oud-premier Johnson maken zich daar sterk voor. In de VS en Canada zijn pas nog wetten aangenomen waardoor de overheid Russische tegoeden kan confisceren. De Britse overheid bevroren een jaar geleden zo'n 18 miljard pond. En de lidstaten van de EU hebben beslag gelegd op zo'n 300 miljoen aan Russisch geld. De stad Kupjansk is vandaag onder vuur genomen door Russische troepen, zegt de gouverneur van de regio Kharkiv. Daarbij is volgens hem één dode gevallen. De stad ligt in het oosten van Oekraïne, op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Russische grondtroepen hebben zich een half jaar geleden teruggetrokken uit het gebied, maar de laatste tijd is de omgeving regelmatig doelwit van aanvallen van de Russen. De Pakistanse politie heeft vandaag geprobeerd om de voormalige premier Imran Khan te arresteren in zijn huis in Lahore. Hij wordt verdacht van de verkoop van staatsgeschenken. Toen de politie bij zijn huis aankwam bleek hij niet thuis te zijn. Volgens de autoriteiten probeert hij zijn arrestatie te ontlopen. Op beelden op sociale media is te zien dat de politie wordt tegengehouden door aanhangers van de 70-jarige oud-premier.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 Ajax heeft ook zijn zesde duel in de eredivisie onder trainer John Heitinga gewonnen. NEC werd met 1-0 verslagen. Eerder vandaag won PSV van RKC met 1-0. Sparta won de Stadsderby van Rotterdam bij Excelsior met 1-4. En de wedstrijd kambuur Ahead eagles is nog steeds bezig. Het weer vanavond en vannacht koelt het af rond het vriespunt. Van in het noorden en oosten kan er wat natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1532 hier op ZFM. Mr. Blue Water, S.J. Blue Water, zo noemt hij zichzelf. Die heeft een nieuw album gemaakt, Terrestries. En daar gaan we zo mee beginnen. Daarna komt Noga Ritter. Ja, ik spreek maar even op zijn Nederlands uit. Die heeft het single gemaakt, A Mother. En dat wordt in een andere taal Ima genoemd. Dan... We hebben natuurlijk Masako, Call of the Mountains. Masako, ik heb daar een. Even kijken, even een, een Station ID, zoals we dat noemen, voorgemaakt. Voor mij gemaakt. Al een paar jaar geleden. En dat komt u heel mooi van passen. Doet twee even de groetjes. We sluiten af met Timeless, volume 2 van Robert Fox. En daarmee zitten we eigenlijk al in 2022 piezelradio.info dat is de website waar je alles op terug kan vinden deze muziek die je straks gaat horen en de playlist daar kan je het ook allemaal meelezen als je dat wil ik wens je heel veel luisterplezier I'll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 De croix. I'm Matt Marshak and you're listening to Peaceful Radio.